Dus als we nu niet als, naarmate we steeds meer en intensiever die verhoudingen van die Bina en straks Zirenpien, eenmaal goed gaan ervaren, goed begrepen. Alles zit daarin. Hij gaat veel meer der, meer der male dat van verschillende kanten straks gaan ons dat, dat belichten. Zullen we zien? echt de redding zullen wij smaken. Daar gaat het om. We zullen echt zien en voelen dat er veel meer is tussen de aarde en de hemel. We zullen dat voelen gewoon. En zullen we zien, weten dat dit bestaat. En dat je zal in jezelf dat allemaal steeds, steeds tot stand brengen, in elke toestand. Dus daarom erg veel aandacht nieuw want hij geeft nu die beginselen, eh, principes. 42. We niet bij er. En zie hier, het is uitgelegd. 43. Mirosh de Arigampin. Dat van de kant van het uit. Van de, van de kant van het uitkomen van de Bina. 43. Mirosh de Arigampin. Uit het hoofd van Arigampin. Dus door. Eigenlijk door het uitkomen van de Bina uit het hoofd van de na Nasu, na de coma 43, na de coma. Nasu, wa betpchinot, nivdalot, zomizo, zijn in haar geworden, twee aspecten, of twee traptreden, afgescheiden traptreden van elkaar. 44. Schehenda. die zijn, dubbele punt, garbe, fiat Drie eerste op zichzelf. We zat bevijatsma en zat zeven onderste op zichzelf, voor zichzelf. But we nemen het za, vijf en ze en we vinden daardoor dat daardoor die niet fu voor gemersverrot. En wij vinden dat daardoor drie sphierot zijn toegevoegd aan de parzoef, aan die tien sphierot waarmee wij vanaf onze les waren begonnen. Dus onder het hoofd waren tien sphierot en nu zien wij daardoor het uitkomen van de bina, nu drie sphierot nog extra gekomen in die tien sphierot. 46. Kia Ta, Gimmer Kavinde, Sheba Bina, Want nu, dus na uitkomen van de Bina, van het hoofd, nu, zijn de drie leinen, Sheba Bina, die in de gard van de Bina zijn, die in de drie eerste van de Bina zijn. Niksavule Chabat, die worden geacht als Chabat, net zoals we begonnen ons uitleg, hij begon aan het begin van de les. Dus op onze tekening, en weten we wel, de tweede van links, Aboeima, dan hebben we hier op de tekening Chokma, Bina en Daad, CBD, 47. We gingen hier de Shebeza, de Bina, oh, en nu komt kom dat uit. Nu, dat is de punt. En, en drie lijnen die in de zeven onderste van de bina, die nexavode, hagat, ellain, die worden geacht nu als hagat, chesed gurati feret, slieham, elain boven slieham. Want hagat, we hebben hagat ervoor dat zeer is hagat, ja of niet? Hesed gurati feret. Maar nu, tussen, tussen de Bina, tussen de, hoog, tussen de hogere Bina en de, en de Zeranpien, nu kwam nog de, die zeven onderstukken van de Bina, die afgescheiden zijn van die garde Bina. En die zijn gesed, gworat, feret el elain hogere gesed, gworat, feret Die zijn extra gekomen. Dus, kijk naar de tekening wat wij nu hebben. <coughs> uh, op de tekening kunnen we dat zien. Dus kunnen uh, we die zien. Let op niet op die numeraties. Dus hier Kijk naar de hier zoet. en van En vanaf hier zoet, vanaf de gaze, vanaf de borst, tot de tabor. Dat is Deus... bijgekomen. Deus... Zie je dat? Dus de de bina zijn gebleven alleen maar, als het ware, vanaf van de hoofd, vanaf het onderste punt van het hoofd, waar de bina eruit kwam, tot aan de gaze. En van de vier onderste, van de, van de, als het ware van vier onderste, is, uh, no, op de plaats van de vier onderste van de abbewe ima, waar die staan, is gekomen nu Omhulsel is gekomen, Jersut. Dat is eigenlijk Geset Gvoratje Feret van de Jersut. So. Daar waar staat, Abu Wima staat, Netsahod Jersut. Zie je dat? in Malhut. Daar eigenlijk, daar is dan de plaats wat in deze partsoef is dan, in de, de partsoef van de Tien Sferot, vanaf de P, vanaf waar het hoofd eindigt tot en met de parsa van het zielut, en die parzoov is dan chakbij gekomen, die ischzout van borst, van de chazé tot de tabor, en dat heet bovenste chagat. Ja? Want bovenste, van de bovenste chabat, dus bovenste chokma, bina en dat, dat is dan die drie eerste sfeerot van de bina. And uh, the yeast that the half of the yeast soup was 600, as it were. But that is for another berekening I've already said gemaakt But that is from off the de borst, off the tot de soup. That is then the three spheres, the extra zijn that comes in in that from the from the from the Vegimil, let op, 48. Vegimil, Kavins, Habizirampin, Nekshavule, Hagat, Tatain en de drie lijnen die in de Zirampin zijn. Kijk naar de Zirampin, bij ons. De drie lijnen van Zirampin, Nekshavule, Hagat, Tatain, die worden, die worden die zijn, die zijn als het ware de Hagat lagere Hagat. Die zijn ook Hagat, maar lagere Hagat. En zoals ik hier heb opgetekend, zie je dat, zeer aan pin maar de Nukwa heb ik natuurlijk nog niet zo goed, niet hier uh, opgetekend. De Nukwa moet eigenlijk hier, de tekening is niet, uh, de Nukwa uh, moet wel uh, een beetje hoger komen te staan. Eigenlijk zo moet het de noekwa, de laatste, waar de laatste, kijk, dat heb ik zo so opgemaakt. Maar moet ergens zo, een beetje zo, so, uh, halverwege so. zo. Zie dat, iedereen ziet het? Nou, een klein beetje, hier moet het een beetje hoger. Want wij we weten dat de noekwa, de noekwa, kijk, de parsa van het siloet. Iedereen ziet parsa van het siloet. En kijk nou in de uh, zielen... Ah, dat zijn zielen wat we hebben. Ah, Zielen is goed, erg goed, erg goed. Nou daar is goed. Dus eigenlijk goed. Dus eigenlijk, laat zo zitten. Eigenlijk wat hebben we niet gedaan? We hebben niet gedaan de mal goed hebben we niet gedaan. Maar mal goed, we hebben weten dat mal goed zit. Waar zit de mal goed? Aan en het einde, eindsferaal en zit waar dat zit in dat siloot. Niet, niet, niet verwarrend. geef niet. Dat is. Um, Oh, kijk verder. 48, uh, de laatste, uh, na de laatste kumal. We gimmel, 49, kawin, sheba malchut, en de drie leinen, die in de malchut zijn, hier hebben we niet aangegeven zij, maar dat malchut moet zo zijn, nog apart, waar we zien hieronder, onder pin en nukewa, ja, dan onze parzoef, zeeran, en Nukva zie je dat? Dan heb ik alleen maar één gemaakt, want we hebben, hadden geen scheiding nog gemaakt hier. Dat moet gewoon parallel staan, een beetje parallel staan met, als het ware, eh, maar niet belangrijk voor ons, voorlopig. Dus, zeer aan Nukwa, dan zeg je dat daar waar de zeer aan Nukwa is, daar onderaan een beetje bij de oude partsoef van, eh, voor de parsa. Voor de Parsa van het nog even voor de Parsa, één sfera voor de Parsa, daar moet die malchut staan. We hebben niet hier op de tekening, doet En die malchut zegt hij, die, die heeft ook drie, die heeft ook, zij heeft ook drie lijnen. En dat zijn, zij is dan goed voor, netzig, God. en je Ja? We im, en dan hebben we twaalf. Ja, twaalf hebben we. Dus Bina, de eerste Bina, de hoogere Bina, die heeft drie, ja, drie sphierot, Chabad, dus het hoofd, het hoofd. Dan hebben wij het äh, onderste, zeven onderste van de Bina, die zijn, die vormen nu, hagad bovenste Chagad, dus Chesedvorati Ferd. Dan hebben wij zes. Dan Ziran Pin ook, we hebben gezegd, Ziran die vormt Geset lachere. Feret lagere. Geset Gorati dus ook lichaam, lager lichaam. hebben we negen. En de Malchut, die, die heeft ook drie, drie lijnen. En dat is dan net zo goed je zo, we twaalf. En de Malchut, de Malchut, zelf. We ima Malchut, ha kolalotam. En de Malchut, die zij allemaal, allemaal insluit, als het ware, ze. Hare, hem, Jod, gimmels, Dus die zijn in totaal dertien Svirot. Dat was voor ons belangrijk om dat te zien, hoe die dertien Svirot tot stand zijn gekomen. Dus alleen bijgekomen die door het afdalen van de Bina uit het hoofd, al die, alles werd tot stand gebracht, de redding is gekomen, anders zouden we geen licht kunnen ontvangen. Voor het hogere. En nu kijk verder wat gaat gebeuren. naar de punt 50. Sheyitseyad habina Bina, Biharoz. Zie hier. Dus. Dat het uitgaan van de Bina uit het hoog. De volgende pagina 7. De rechter. De rechter kolom. De eerste regel. Biharos. uit het hoog. Goremet. Mispart judgimel Gimel Sfirot Bapartsuf. Die veroorzaakt het getal judgimel het getal van dertien Sfirot in de Partsuf. Twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, om van omdat twee, om omdat twee, omdat er dubbele Hagat zijn geworden in de Parzuf. Daarvoor alleen was alleen maar één lichaam. En nu zijn dubbele Hagat geworden. Eén Hagat, dus Geset Goradiferet, was, is van de Bina, ja, dat is van de onderste Yersut, drie Hagat. En de Hagat van de onderste Hagat, Hagat van Serentin. Dus dubbele Hagat hebben we nu. En die dubbele, dubbele lichaam. Kijk nou welke correctie is nu ingebracht in het zilut. Lichaam wordt groter. Het, de omvang van lichaam en lichaam is. Wat is lichaam? Kilim zijn lichaam. De hele bedoeling van de correctie is niets anders. Om kilim groter te maken. En omvangrijker te maken. En lichten kleiner te maken. Ja of niet? Nu kwam er hagat lichaam van de bina binnen. Dat zeven onderste van de bina, dat is lichaam van, van de bina. Die kwam naar beneden. Daardoor zijn ook je lim groter geworden. En er extra schakel is. Extra lampenkapje is bijgekomen. Ja of niet? Dus dat is de correctie, zoals wij dat zien. Ja of niet? Extra lampen, lampenkapje, daardoor licht wordt minder. En extra kilim om, uh, dan wordt ook net zo minder licht ook door extra ruimte te krijgen. Dan hebben we het dus net of ruimte is groter geworden en daardoor ook licht meer, men kan lageren kunnen dan licht meer aan. Eigenlijk de hele strekking moet je altijd bij jouw strekking zijn. Waarvoor is dat? Ja, niet alleen waarom, waarom niet, maar waarvoor? Wat is de strekking? De hogere wil altijd lagere helpen. Kost wat kost. Wil lagere helpen. Maar niet corrupt, niet corrupt. Niet geen corruptie is van boven. Dus als een lagere verdient. Dan wel. Maar de hogere altijd doet alle de pogingen. Als een hogere, als een hogere een licht van de hogere een lagere een keer binnenkomt. Blijft nooit, gaat nooit het licht uit helemaal. Altijd blijft Rishimo, altijd blijft een lampje ergens branden. Als, ja, het licht. Als mama geeft iets aan een kind, blijft altijd hangen iets bij een kind van, mama heeft mij toen een liedje gezongen, toen ik baby was, ja, zo, so, nee... Ja. Ja, Jantje, slaap lekker toe. En jij bent al, al 60, 70. En je herinnert je nog smaak nog steeds. Oh, mijn mama heeft me dat, dat en dat en dat. Ja? Ik vertel nog steeds, mijn, mijn, mijn eh, vrouw, als wij lopen ergens, dan herinner ik mij vaak eh, de mooiste momenten wanneer ik mijn, mijn vader eh, gezien had. En ik was een jongetje van, van pakweg zes jaar, ja? zes jaar, en we gingen, ik was in Oekraïne, in, in Vinitsa, waar ik geboren was. En we gingen daar, we woonden hier bij in het centrum, maar we gingen naar de hoofdstraat, ja, uh, yeah, zo'n so hoofdstraat van de straat van de stad. En daar was een parkje, zo'n so mooi parkje, en ik ging daar naar de tram, ik wilde tram zien, papa, papa liet me trams zien, leuk trams zien. En dan gingen we nog naar een ander parkje. En and mijn moeder was toen, uh, uh, uh, ging naar, ergens naar het zuiden, naar Zwarte Zee, even, even daar, voor een paar weken, ik het, op vakantie, ergens naar, ik weet niet waarom dat ging zo, maar ik moest thuis blijven met mijn vader. En hij bracht me daar regelmatig naar het parkje en we gingen daar op uh, zo'n bankje zitten en hij opende daar zo'n pakket, dus, dus in die tijd waren geen pakketten in Rusland, geen verpakkingsmaterialen behalve dan. De Sovjet-kranten waren dus... En daar lag brood. Zwart brood met uh, eieren. Zo'n gekookte eieren. En zout. En, en tomaten. En dat was... Dat uh, tot nu toe eieren voor mij. Ah, de <laughs> beste ge, ge, ge, gekookte eieren zijn voor mij. Ik kan eten en eten en eten. Je dat? Waarom? Mijn vader heeft me dat gegeven. En hij heeft me veel mee gesproken. Niet dat en heeft me verteld. Geen andere momenten van het leven herinner ik mij anderen waarbij ik mijn vader met mijn vader contact had, behalve die enkele dagen dat hij me dat voor mij verzorgde en dat mij dat. Uh, Zoiets blijft altijd hangen. Waarom? En liefde blijft ha hangen. Dat doet er niet toe wat er later geweest was. Ja? Maar zo uh, so is de the hogere altijd geeft iets aan lagere dat het blijft altijd hangen bij een lagere. kan nooit weg. Zoiets, so duidelijk. Maar bij een hogere, in het geestelijke, is altijd, hogere geeft altijd goede aan het lagere. Altijd. Kan nooit misleiden lagere. Niet zoals in onze wereld, maar ook. Dus dat is wat hij ons vertelt. Dan is het nieuw, zien we dat Hagat, ja, de Bina, lichaam van, van de bina is nu uitgekomen, als het ware, en daardoor de mogelijkheid werd gecreëerd om voor lagere, om naar de hogere op te steken. Dat zal ons vertellen hoe dat gaat. Drie. Amnam. Eindze Let op wat hij ons vertelt. Amnaam. Eindze Echter zegt hij, echter, dat is niet Permanent dat het altijd zo so is. Dat is niet zo so dat het altijd, de bina is altijd beneden. Dat is altijd buiten, altijd, dat is niet zo dat het permanente toestand is, altijd zo dat de bina buiten het hoofd is. Ik zeg niet, ki, let op, heel belangrijk, dat is ook op deze tekeningen <in English> hebben we ook opgetekend. Ki, al-jidai, alat vier man Metachtoniem, want door het opstegen van man, van gebed, achtoniem van de lagere, van de zielen, zoals wij hebben op onze tekeningen opgetekend, zielen die naar eenheid met het hogere streven, helemaal links, een paar Nim ne, shechet hara mi abbesak de ak, wordt aangetrokken. Uh, het schijnen of straling van het licht van de correctie, dat heet Abba van Adam Kadmon. Hoe komt dat? De man, het gebed, komt van de ziel. Ja? Die komt naar Nukwa, naar Malchut. En Malchut verbindt zichzelf met Zeran Die brengt het gebed naar Zeran zij gaan samen naar Abu Dus ja, dat brengen ze dat gebed naar Abu En zo gaat het helemaal omhoog, tot waar naartoe? Tot Eenshof. En van Eenshof keert terug, eh, als boomerang effect, maar dan keert terug van boven. Madde, dus de mannelijke wateren, dus antwoord, iets wat licht, Ja, licht, en niet reactie van de schepping. Maar het licht zelf. Manlijk, ja, Dus niet reactie van de schepping. Maar het licht. En het licht gaat via de ketter. Dus gaal van Adam Kadmon. En gaat naar de chokma. En daar heb je ook zo. In de, in de Adam Kadmon. Heb je wat heb je? De parzoov chokma en parzoov pina. Chokma. Ja of niet? Chokma. Kent chokma. Chokma van Adam Kadmon. Is tins virot. Daar is geen, there is daar is niet drie, drie, kilim, ja, drie kilim zijn drie sferot of drie kilim zoals hier in het is alleen vanaf de wereld het ja of niet? In de Adam Kadmon niet bestaat zo so niet. Geen beperkingen, Adam Kadmon zijn tien sferot, klaar, ja tien sferot en tien sferot van boven gaat het naar beneden. He, die kent geen, geen tweede beperking, het is voor hem niets de lagere, absoluut heeft het voor zichzelf, absoluut heeft die correctie ondergaan, ja, yeah? absoluut kent dat die lijnen die rechts, links, binnen, uh, en is het licht niet, het licht van, wat komt van boven, van, van, van Abba, die kent dat niet, wat doet nou die Abba, wat, wat, sorry, parcof par chokma, -cho wat doet die chokma, Abba. ab, wat doet die parcof chokma van Adam Kadmon, wat doet die? Waar begon dat allemaal? Waar begon het opstegen van Malchut naar de Bina? Waar begon dat? In welke partsoof? In Chokma was dat nog niet. Dat begon pas in de partsoof van Bina. Van de Sag, van de derde partsoof, in de derde partsoof, in de derde van Ak. Toen was het opstegen van de Malchut naar de Bina. Ja of niet? Als het ware. Uh, beperking was, beperking, tweede beperking, was daar. En nu komt dat licht, ja, dat, dus de maalgoed is gekomen in, da, in de, in de hey, nog, probeer te concentreren, eens, hoe meer je kan nog concentreren tot het einde van de les, hoe meer verkrijg je kilim, want jij overwint de natuur, en de natuur wil slapen, en, overwint het. Overwin nu, alles overwin. Gewoon luisteren, probeer. En dat, dat maakt killing. Dus de Chogma, de Partsoef Chogma van Adam Kadmon, die kent geen tweede beperking. Die kent alleen één ding. Dat alleen Malgoed mag niet ontvangen. Of dat, nou is het, alleen dan het onderste gedeelte van Malgoed, dat kan niet ontvangen. Maar, maar niet zoals het nu hier is in de Bina, in de Partsoef, Sag, in de derde Partsoef van de. Adam Kadmon, wat is geworden daar? Daar is mal gekomen tot, tot, tot, de bina, ja? tot, de, tot, tot de bina, tot tot onder de kochmatista. Ja, en daarmee alleen maar twee lichjes kunnen ze zien in, ja, in dat afgeleide parzu van, Adam, van, van, van Sag. Alleen maar twee lichjes kunnen ze zien, niet vijf. Alleen concentratie. Ja, rond ben je hier? Probeer het absoluut. Ik zie wel jij was een beetje alleen hier zitten. Nergens denken, waar ik, het leven is niet nu waard, niets waar. Alleen nieuw. Nu nieuw komt het leven. Echt waar, ik zeg het je Dan, oh, probeer alles op alles te zetten om te concentreren jezelf. Nu er niet toe wat. Ja, later zal je zien, al die, die verbanden zal je zien. Van het goddelijke gezicht. Gezien, alles zal je zien. Nou, dus, nieuw komt het licht, dus dat licht, dus mijn, iemand heeft dus van lagere, van heeft een van de zielen, laten we zeggen, heeft die man naar boven gebracht, ja? die man gaat helemaal naar Eenshof, en van Eenshof komt de maat, komt dan de antwoord als het ware dekking voor zijn, als het ware beloning voor zijn voor zijn, uh, gebed, en dan gaat naar Keter van, Ari, van uh, Adam Kadmon, en dan gaat naar de Gogma. en de Gogma heeft tien een spirol. daar was geen beperking, tweede beperking, ja of niet? En nu gaat hij dat licht van de Gochma, van de partsoef tweede, de tweede partsoef van Adam Kadmon. Die gaat verder naar de volgende partsoef, naar de partsoef van de En in de zaak daar, in, de, in het afgeleden van de Sag, zit, Malchut, is opgestegen naar de Bina. Want daar is, speelt al, uh, heeft dat plaats gehad, de tweede beperking al. Maar voor hem is geen beperking dat, hij, hij kent dat niet, begrijp je dat? Dus wat gaat hij daar doen? Dat licht van de hoogma, die gaat pushen die maalgoed in het hoofd van Sag naar haar eigen plaats. Want hij ziet de die, die tweede beperking niet. Deinig? Als een hogere, hogere, ziet de beperking niet van de lagere. Deinig? Dus die gaat de hoogma van de abbe, hij zegt ook hier, abbe, Sag, van abbe, Sag, abbe, dat is dan de partstof van hoogma en die kent geen beperking, tweede beperking en, uh, en de Saga wel, dan gaat die hij gaat pushen die Malchut van de Saga, van de kochma, naar beneden naar haar eigen plaats, waar is haar eigen plaats? Malchut, Malchut moet, moet, moet op de plaats staan van de Malchut, normale plaats maar zij stond in de Bina en nu gaat hij dat pushen, net zoals uh, uh, heet de lucht pusht de de zuiger in een cilinder, ja? En als het echt flink flinke, flinke is, en hij pusht het omdat hij kent geen tweede beperking. En de malgoed komt op de eerste op naar beneden, naar eigen plaats te staan. Ah, wanneer de malgoed staat op haar eigen plaats, van de malgoed, dan kan malgoed, en waar komt alke, alle ziwuk, al het weerkaatsen van het licht, komt altijd van de malgoed. Malgoed kan alleen twee lichten zien, nu ging die Malchut, die stond in de, onder de Chochma, die alleen maar twee lichten kon zien in de tweede beperking. Nu door het licht van de Chochma, van de parzu van Chochma, die brengt die Chochma, die brengt de Malchut naar de Malchut, naar haar eigen plaats. Ah, vanuit haar eigen plaats kan ze vijf lichten zien, alle vijf lichten zien, dat gadluut betekent. Dus alle vijf lichten, dus nefesh, roach. De schamach, alle vijf lichten. En nu gaat dat helemaal, al dat die lawine, dat alle vijf lichten, dus alles wat er bestaat, nu gaat het, uh, komt het nu alles, naar deze plaats, naar beneden, naar, dus, naar die, uh, naar de arikantin, ja naar het seluut. Via, via, dus via die, die kanalen. En wat gaat het gebeuren nu? Hij gaat ons nu vertellen wat het gaat gebeuren. Ja, dus het licht komt nu naar het absoluut. En dan gaat die Bina, die Bina die, bina, die uitgegaan was, uit, uitgegaan was van het hoofd, keert ze terug naar het hoofd. Duidelijk? Waarom? Keert ze, want ze krijgt dan, want waarom? Op dezelfde manier bestaat dan is het als het ware eh, de parsa, als het ware niet. Maar hier kon het wel niet zo zijn, dat de malgoed weer naar beneden zou komen, omdat hier kan het alleen zo zijn, dat Bina keert omhoog naar het hoofd, en niet dat de malgoed nu van het hoofd naar beneden gaat, zoals daar. Waarom niet? Hier was het een voorziening getroffen, in het Zeloed, dat het niet meer mogelijk is, om malgoed hier trekken naar beneden, want anders zou breken weer zijn van Kelim. Dus om dat breken te voorkomen, alles komt wel, hoor, gewoon luister, gewoon wat ik zeg. Dan keert nu de bina naar, terug naar omhoog, naar de hoofd, naar het hoofd, naar haar oorspronkelijke toestand. En zij trekt één stapje alles omhoog naar boven. Dan komt Zerampien op de plaats van waar? Zerampien, één stapje hoger. Waar is dat? Ja. Dat is de onderste bina, precies die bina die hier zit. En de hirsut komt naar de plaats van waar de papa en mama, abo en ima stonden. Ja? En de abo en ima, dus is de bina, de bina, die komt op haar eigen plaats. En dan straalt nu het licht van hoogma, tot en met, tot en met pin, tot zieren pin, tot zieren, an zieren pin, komt dan licht hoogma. Via wie? Via de hirsut. Want de bina, die keert terug naar, naar de bina de hogere bina dus de drie eerste van de bina die terugkeerde naar het hoofd. Zij heeft geen hoogma nodig, ja? Nog beneden, nog boven. Maar deze wel, de onderste bina die wel, is nu die is nu verbonden met het hoofd. Hoe? Hij zal ons vertellen. Alleen geef ik alleen maar even tussendoor, dat jullie al een beetje aantekeningen, aantekeningen gewoon dat jullie een, een picture kregen, een plaatje. En dan komt alles, licht maar komt dan naar Zeranpien. Ja? Via de jirsut, via de onderstebina. zeven onderste onderstebina komt ook naar de, naar de Zeranpien. En zirampin heeft dat nodig. En Zeranpien geeft het weer aan de nukwa. En de nukwa geeft het weer aan de zielen die, die in bia in Briya in Zerava, en staan. En niet alleen aan hen. Aan alles, alles wat leeft. En ook aan onreine krachten. Alles wordt gegeven. Alleen, als het goede bedoelingen zijn bij de mens, bij de gebed, bij het gebed. Dan komt alleen maar de legitieme portie aan die onreine krachten. Duidelijk? Gaan verder. Ik heb het waarschijnlijk gemist, maar... Wat is ab en wat is zak? Ja. Ab ja. zak. Nee, hier. Nee. Ab zak. Kijk, ab zak... Ab is de naam van de partsoef, van Gochma, van, van Adam Kadmon. Hier op de tekening hebben we alleen maar Ad opgebouwd, op, opgetekend, maar Adam Kadmon niet. Adam Kadmon is een oude tekening en hebben we wel opgemaakt. Dus een wereld daarvoor, ja, is hoger dan dat. En Ab, wat is betekend? Ab, we hebben geleerd. Ab was dan, Ab betekent de gematria 72. Ab betekent... Ain uh, bed, kijk daar. Wat hij vraagt is de regel 4, een na de laatste. Een laatste. Mi ab van ab, sag, Ab betekent ein bed. gimatria ein bed. Dat is betekent partsof Chokma. van Ad Adam Kadmon. Ja. En wat betekent ab? Waarom is het ab? Het is gematria, Het is dan ab. Dat is dan. Hawaïa, dus Jud K, de naam van de Hawaïa. Gevuld met Jude, als je vult dat met Jude, ja, dus Jud K, als je dat vult Jude, dan wordt het Jude, ja, Jude. Plus, hey, ga je vullen ook met Jude, hey, Jude. <coughs> en dan, waf bo, wordt het, waf, Jude, wawe. En de laatste, hey wordt ook, hey, Jude, totaal wordt het 72. Dus naar de vulling. Ja. En sag is 63. De sag is ook Hawaii. Ja? En je vult hem met joots. Allemaal met joots. Behalve de zirampin. Zirampin vul je dan waf, waf, alef en waf. En de rest allemaal net zoals bij, binnen, bij de gogma. En dan wordt het ook 63. Ja, mag ik mag ook nog een vraag stellen. Ja. Maar misschien heeft dat nu niet te maken met het onderwerp. Maar ja. Je zei, om het breken te voorkomen, keer Bina weer terug. Dat niet om het breken te voorkomen. Om het uh, breken van Kilim te voorkomen. Ja, kijk. Daarvoor, voor de wereld het Zilud. Voor de wereld Tycoon. Voor de wereld van de correctie. Was een tussenwereld. We zullen dat allemaal leren. Zijn nu nog niet in maar was een tussenwereld waarbij, wat er, wat er gebeurt, was wel misschien handig om je daarover een beetje te vertellen. Wat ik had verteld over die uh, Chokma, Partsof, Chokma en Bina, oftewel Ab en Saga in, in de Adam Kadmon. Ja, iedereen ziet het, wat ik spreek, waar ik spreek, van Adam Kadmon. Dat die Amade, dus het antwoord, als het ware, op mijn gebed, die kwam helemaal naar sof. en van sof die komt daar naar Chokma. ja? Hochma kent geen tweede beperking, ja, of niet? Wat doet die Chokma? Die brengt dan bij de die gaat geven aan de bina Parzufzage. En de, in de Partsufzak staat dan, de malchut staat in de, onder de Gochma. En die gaat, die kent het niet, dat Gochma, al die, al die beperkingen van de anderen, ja. Die gaat gewoon schijnen, dan komt die komt die, malchut, die staat onder de Gochma, die ziet alleen maar twee lichtjes, komt naar de naar maalgoed, naar haar eigen plaats. En dan kan malchut alle vijf lichten zien. Eigenlijk. zo so was het ook in de wereld Nicodem voor deze wereld van Atsilut. En was het precies hetzelfde, yeah, ja, ging dat naar beneden, op die manier, en de wereld Nicodem was onder de taber, boven de tabor, dat kan nog geen kwaad, maar onder de tabor, dan kwam dat licht hoogma, en daar is de beperking, dan, daar is de beperking van de eerste beperking, mag het niet komen onder de tabor. En wat er gebeurde daar, na nou, dat, op precies dezelfde werking, van de gochma, die deed in de parsoef bina, dus in de zaak, malchut van de gochma naar beneden zaken, naar, naar de Malgoed in het hoofd. Dan kon de malchut zien vijf lichten. En dan komt een geweldige licht van al die vijf lichten, dus Chogma, komt dan onder de taboor. En ging dan onder de taboor, waar Atsilut uh, is, en dan onder de Parsa, de plaats van onder de Parsa van het Er was nog geen absolute, maar de plaats was wel. En dan ging het door, door, doorkomen. Het kwam door, wat is, hoe dat, doorheen kwam. <coughs> Helemaal tot aan de punt van onze wereld. En dat was dat de uh, grote, de grote, dat de klap wat er geweest was, die Big Bang. Dat is de Big Bang waarover gesproken wordt. Men weet niet waar het over spreekt, maar men toch wel uh, men weet niet, kijk dat is wat wij zien hier, de de oorsprong. Nicodemus als wij zullen so leren, zullen we precies zien, zullen we zien de oorsprong daarvan en de redenen en allerlei and andere nuances daarvan. Als men dat zou so leren, zou so natuurlijk veel meer ook wetenschap zou so veel leren daarvan, de the oorsprong daarvan en natuurlijk is het daarvan zal so verruimen, so verruimen de inzichten daarvan. Niet maar dus datzelfde licht, ja, datzelfde licht Chogma, ging dan met al die vijf lichten, ging dan, dan <laughs> onder de Parsa. En probeerde dan, wat probeerde dat te doen? Let op wat je probeert te doen in de wereld Dan heb je in drie tellen, heb je weer hele, in prin principe van de wereld oh, kan je dat een beetje voelen. Dan, wat deed dit licht? De Parsa, wat kijk waar de Parsa is, die Parsa van het ziel, Dat licht Chogma dat naar beneden ging heeft die parsa geschonden. Ja? Omdat... Waarom is dat woord? Omdat dat licht kent geen tweede beperking. eigenlijk. Die probeerde dan die parsa te brengen helemaal naar beneden tot onze wereld. En dan zou helemaal Martje Koen zijn. Logisch. Was was geweldig idee. was geweldig. Dan zou ik klaar zijn met de wereld Nicodem. Maar één ding was te kort. En dat is een geweldig... Ik zo so dat leren, dat, hoe geniaal dat was. Dat, ja, dat bovenste gedeelte van Tabor tot Parsa was geen probleem. Maar van de Parsa naar beneden kon het licht niet, niet binnenkomen. Waarom niet? Daar waren de kilim, de onderste kilim, waren niet voorbereid. Waren niet, waren in de, in de kudim waren ze nog niet opgebouwd langs drie lijnen, ja. Drie leinen waren alleen maar, de drie lijnen waren alleen maar in, de in het hoofd van de parsoef Nicodim. Alleen de drie lijnen in het hoofd. Dus daar kon licht wel komen, via de middellijn naar beneden. En via de middellijn kan het wel, ja. Via de middellijn wordt het word verlaagd, wordt het wel accept, word well acceptabel. Maar hier onder de parsa waren geen drie lijnen, nog niet waren opgebouwd. En daarom, dat licht raakte dat aan, dat parsa. En daar was het, onbestendig waren die kilim. De kilim waren net zo onbestendig, konden zich, waren niet opgebouwd uit drie lijnen, rechts, links en midden. En daarom was daar breken van kilim. Breken van kilim betekent het breken van alle verbanden die er waren. En alles, als het ware, lichten gingen eruit, naar boven, naar de bron. En de kilim, al die verbanden, gingen, donderden als het naar beneden. En alle 6000 jaar moeten wij dat corrigeren. Ja? Eigenlijk Maar dat is wat, maar dat is wat we dat allemaal leren. Dus wat het nu hier gebeurt? Het was niet mijn vraag, maar... Dat kijk je, maar tussendoor heb je al dat gehad. Dus, ja. En nu kijken we nog eventjes, dus wat er gebeurde nu. Dus door het opwekken van iemand, van iemand gebed, ja, iemands gebed, kwam het helemaal omhoog. En van boven kwam het naar de partsoef Chogma. Ja, van, van partsoef van Ak. Absolute concentratie. En daarna naar Sag. En Sag heeft je dus gebracht die malgoed van de Chogma naar beneden, naar, naar de malgoed op haar eigen plaats. Dus alsof er geen beperking was en daar kwam natuurlijk geweldig licht nu, naar die naar die Aricanpien, naar de Atsilut, en hier was het geniaal om dat te voorkomen, dat hier ook hier zou hetzelfde dezelfde gebeuren als met de wereld Nicodium in de wereld Atsilut, Atsilut werd iets getroffen, iets, een bepaalde voorziening waarbij men die ketter en hoogma afgesloten had van de, volgen, van de, vorige, van de volgende ja, van de van de, van de onderste, van de Bina en Sirampin en Malchut. Men heeft ze afgesloten. Hoe? Kom wel te zien. Dus de Malchut, de ware Malchut, is nu, is nu verstopt in het hoofd van Arie En kan niet meer tot de Gmartikun, kan niet meer naar beneden komen om Godloed te maken, om te voorkomen dat het de Bing Bang te voorkomen. En dan hebben we nu vanaf onder het hoofd hebben we alleen maar Chochma Chochma oh sorry, Bina bina en malchut maar niet de ware malchut de ware malchut is nu verstopt de malchut, de malchut echt de ware malchut, die alleen maar in de gmar die kreeg dan door het licht ketter kreeg ze dan correctie maar nu niet, en zij is nu verstopt in het zilut, in, in de wereld is zij verstopt in de in, de, in het hoofd van het siloed, en kan niet naar beneden komen, ja en daarom, kun, kan wel beneden, naar beneden, kan in het, vanaf de, het hoofd, vanaf de hoofd naar beneden, kan wel licht naar beneden komen helemaal naar beneden, en ook na, naar de alle werelden onderste werelden, waarom, er is geen malgoed, de ware malgoed is er niet die is verstopt maar in plaats van een malgoed nu, maar alleen malgoed moet ontvangen, ja of niet Alleen de Malchut kan, kan het licht weerkatsen. Wie is nu de, in plaats van de Malchut gekomen? Jezod. Jezod is nu overal, is nu Jezod vanaf de ze Alleen is Jezod, die gaat het licht uitweerkatsen. En niet de Malchut meer. Alleen Jezod. En daarom zien wij welke plaats Jezod die in de mens is. In de man, in de vrouw. Zullen er niet toe? Welke plaats, belangrijke plaats, Jezod in de mens is. Alleen van Jezod kunnen wij, eh, als wij af, eh, licht weerkaatsen van de plaats dat Jezod is in ons, kunnen wij alleen het hebben. Kunnen wij veroorzaken daarmee, daardoor dat de, dat de bina van het zieloed komt terug naar dat de bina van Arichampin terug, terug gaat keren naar, ho naar, het, hoofd, ja? naar het hoofd van Pin. En dat doet zij nadat ik heb dat opgewekt. En dat komt naar boven, helemaal naar Einsov. En van Einsov komt het via de Parsof Chokma Absag, zoals hij ons vertelt. Chokma ja? en bina Parsofim van uh, van Adam Kadmon, en dat gaat nu uh, slaan, hier, als het ware, komt in de Arigambin, en kan niet meer nu die, die malgoed die boven verstopt is in het hoofd, kan niet meer naar beneden halen, want anders zou dan weer een bing-bang, bing-bang, ja, zou worden. Dat is niet meer mogelijk. En daarom ook, daarom zegt ook naar de watervloed, watervloed, ja, na de waterzone, zo, zon, naar de zonvloed, zeg wat de schepper zegt nu niet meer zal zoiets gebeuren ik zal niet meer de wereld de wereld doen, in elkaar storten helemaal, ja ook hier kan nooit meer, zo zien we nu, aan de opbouw van het zeloed, van de wereld van de correctie, zien we dat het nooit meer de wereld kan, kan uh, hoe zeg ik dat, uh, vernietigd worden met zoveel, uh, met zoveel, nee, absoluut niet. Jouw verstand, zegt jouw wel. Ja. Nee, absoluut onmogelijk. Met alle, met alle atoombomen, bomen, kijk, okay, zoveel atoombomen waren er. Nou, kan nooit gebeuren. Want het is de wet. Kwam van boven. En als ergens, ergens wel de kracht zou wel zijn om dat wel te doen, altijd zou van boven een vorm van van uh, uh, advies komen van boven, op die manier dat men dat niet doet. Hoeveel keren waren ze, was al, al uh, bijna op het nippertje stond, de Cuba-crisis, het zijn allerlei andere dingen, het was bijna zo, kan, altijd kan het bijna zijn. Bijna is geweldig moment, bijna betekent moment, waarbij men tot inkeer komt, tot inzicht komt. Ja, het is een geweldig moment. Duidelijk? Dus hier kan het nooit meer nu, die, maar goed, kan nooit meer van het hoofd van de, van de uh, uh, Arikampi naar beneden komen. Dus hoe kan, anders, hoe kan het wel? Bina moet wel nu naar, naar boven, komen, boven komen. Duidelijk? En daarom ook voor ons de consequentie ook. Ook wij kunnen niet meer, niet meer kunnen wij, uh, uh, hoe zeg je dat? Ook wij kunnen niet licht trekken naar beneden. Wie trekt, licht naar beneden, die, dan, die, die werkt dan in, in weerwil van, ja, in weerwil van de wetten van het heelal. Kan niet, want de malgoed is nu verborgen, boven, in, de, in, de, in het hoofd. Als je trekt, licht naar, naar beneden, waar is jouw malgoed die dat kan opvangen? Niemand van ons heeft die malgoed. We hebben alleen de helft van de malgoed, maar de onderste kant van de malgoed hebben we niet. Dus wij hebben wel trek. Wij denken dat nou, als ik nu trek naar beneden, dan komt het, ah, de, de, de, de top, zeg ik dat, dat is de, de grootste behagen, het hoogste het genoot, kan ik ontvangen, want de plaats, onderste stuk van de, de maalgoed, dat onderste maalgoed, plaats is er wel, maar die is er niet, geen klie daarvoor is. Dus als je trekt daar, daar, daar, daar naartoe, dat is, dan wordt het net zoals je trekt, dat net als een mirage. Net als in een uh, woestijn is het een... Uh, Fata, huh? Fata Morgana. Fata Morgana is it. Dan kom het. Dan komt je altijd, altijd, je bedrogen, altijd, wat is geen kli daarvoor om te ontvangen. Je trekt licht. En dan wie gaat het ontvangen alleen maar? Onreine kracht. Eindelijk? En hoe kunnen we wel ontvangen? Net zoals wat die Bina nu, nu deed. Een voorbeeld wat we hebben geleerd nu. Die Bina komt nu in het hoofd en trekt alles met zich mee. Eindelijk? Want... Niet één element gaat omhoog. Als ik iets, als iets omhoog gaat, dan, ga, dan gaat de hele, de hele ladder gaat omhoog. Ja? Als je ladder... De hele ladder gaat omhoog dan. En zo moeten we ook licht ontvangen. Wij gaan omhoog naar boven de parsa. Voor ons is dan parsa is dan, uh, de helft van onze parsu. Dus boven onze, ons midden, als het ware. Omhoog trekken die lage krachten. En... Kom je omhoog, daar, daar zit de bina, want de bina, die als het ware teruggekeerde bina, die maakt dan de, de gadlu, de grote toestand. Duidelijk, en die komt als het ware in het hoofd te zitten. En dan komt het licht weer naar mij toe, naar Zerantin via Zerantin en Maalgoed. komt naar mij toe. Naar, duidelijk, naar alle lagere komt op die manier de, het licht. Dus altijd licht ontvangen, eerst omhoog gaan en dan ontvangen, en dan brengen naar beneden. Zoals Moshe deed, ging de berg op, ontving daar Torah, Torah is licht, ja, de Torah ontving licht, en bracht het licht naar beneden. Ja? op die manier is het legitieme ontvangst, waarbij we alleen maar opgebouwd worden, duidelijk, en niet destructieve ontvangst, waarbij alleen maar ellende, ellende, en niets anders alleen natuurlijk, Lenden brengt natuurlijk de, de roep om correctie. Dat is ook goed. Dus lenden is ook geweldig een geweldige zaak. Maar wij willen dat niet doen, we willen gewoon mede dat. Ja, niet alleen dat wij in, in nirvana willen. Natuurlijk eh, eh, verrijzen dat lijden ook. Maar liever lijden omwille van het liefde, dan lijden omwille van, van haat. Ja? Haat betekent dat ik trek, licht naar mijzelf toe, van boven naar beneden. Dat is haat. Wat is haat? Alles wat je trekt, wanneer je trekt naar beneden iets, naar jezelf toe, zonder zelf eerst omhoog te trekken, dat is haat. Daardoor komt alle vernietigingen, alle destructies, alle kwaad, alles komt alleen door dat. Ik wil niet omhoog, ik wil op mijn positie ontvangen. Mijn positie is onder, altijd onder de parsa. Ja, altijd onder, onder het niveau van het ontvangst. En als ik trek naar mezelf, naar mijn niveau, altijd, altijd mis. Toe welk niveau? Natuurlijk is het, moet je dat weten hoe. Maar je moet eerst jezelf opwekken, omhoog trekken. Ja, daar ligt ontvangen, en daar breng je via de middellijn naar beneden. Dus rechts, links, dan moet je nog, allemaal zullen we dat leren. Dus je gaat daar werk doen tussen rechts en links, en dan breng je dat in het midden, en dat is dan verminderde chogma. Chogma ja? dat verzoet is door ja. Aan de ene kant natuurlijk vermindering, aan de andere kant is het wel bruikbaar, bruikbare chogma. Net, net zo als het atoomenergie. Het kan destructief zijn, maar het kan geweldig zijn. So, el, net zoals elk, elk behagen in onze wereld. Als je dat doet in een. Een beetje, op een goede manier, niet te veel, niet, te, niet uitbundig, dan kan het goed zijn. Net zoals een, uh, gif in een, een, stukje, een beetje gif in een medicijn. Opbouwend, geweldig is dat, eigenlijk. Maar een beetje meer gif, zo, de mens gaat dood. In, elk, in alles wat wij doen, moet het opbouwend zijn. Niet zeggen dat niets, maar opbouwend zijn. Ja. Opbouwend. Dus optrekken omhoog, kwakrachten omhoog. Daar ligt ontvangen en daar via de middellijn naar beneden trekken. Niet van de, links, van de linkerkant. Niet, van de, van, ja? niet naar beneden trekken van hoog, van boven. Want hij heeft geen, geen kilim daarvoor. Hij zei ook, we hebben geen kilim daarvoor. Dan kan het niet, dat kan nooit goed zijn. Dat is altijd, zal altijd blijven bij, bij, bij teleurstellingen. Waarom moeten wij teleurstellingen hebben die absoluut niet constructief zijn? alles moet constructief zijn, jammer van de tijd van elke dag, elk moment als wij die verliezen dus altijd omhoog trekken ja, begrijpen we het. en dat moeten we leren hoe omhoog moeten we leren en naarmate we leren dat, zullen we ook leren, als we leren hoe dat in, het, in de hogere is, zullen we automatisch leren hoe dat beneden is, want niets bestaat in het in het algemene, niets, wat niet bestaat ook in het eh, uh, eh huh? Eén specifieke, één bijzondere. Yeah?